uur. Dit is Radio 1. Jeroen Stel en Elsbet Gutteke. En dit is de dag aandacht voor een beestje waar we allemaal bang voor zijn, de teek. En dat beestje verspreidt de ziekte van Lyme en die ziekte moet beter bestreden worden. Eerst het NOS Journaal met Job Boot. Premier Rutte antwoordt zo dadelijk de Tweede Kamer in het debat over de bezuinigingen. De oppositie had vanochtend veel vragen en vooral PVV en SP waren zeer kritisch. De regeringspartijen, VVD en PvdA, zeiden allebei dat ze de aanpak van het kabinet steunen om 6 miljard euro extra te bezuinigen. Ook VVD-fractieleider Zeilstra gaat er voorlopig van uit dat het bij die 6 miljard blijft. De heer Reen heeft helder aangegeven, je moet nu 6 miljard structureel bezuinigen. Dat gaan wij doen. Als in het najaar de economie onverwacht mocht tegenzitten of verwacht mocht tegenzitten... dan zijn de consequenties daarvan dat hij gaat kijken... heb je echt 6 miljard structureel bezuinigd? Als dat zo is, dan kan het zijn, zo heeft hij gezegd... dat wij nader uitstel krijgen. Over de manier waarop precies wordt bezuinigd onderhandelt de coalitie nu. In het Kamerdebat vroeg de oppositie opheldering over een bericht in de NRC dat in de coalitie al overeenstemming is bereikt over ingrepen in de zorg. Het kabinet moet daar nog zo dadelijk in een brief het een en ander over schrijven. Zo'n 100 pakketbezorgers van PostNL staken. Het zijn zelfstandigen met een eigen busje die vooral in en om Amsterdam pakketten afleveren. De chauffeurs zijn het niet eens met de lagere tarieven voor de pakketbezorging. Volgens PostNL is een lager tarief nodig omdat steeds meer mensen via internet pakketjes bestellen. Een pakketbezorger, vroeger in de straat één pakketje bezorgde, kan hij nu uh, in diezelfde straat licht 10 of 20 pakketjes bezorgen. Dat betekent dat de uh, tarieven per pakketje naar beneden gaan, maar dat deze pakketbezorgers nog wel uh, een goede omzet houden ongeveer 900 euro per week. Door de staking bleven er gisteren in Amsterdam al zo'n 20.000 pakketten liggen. Hoeveel er daar vandaag nog bij komen, kan PostNL niet zeggen. Middelbare scholen in Rotterdam mogen van de onderwijsinspectie diploma's uitreiken. Twee weken geleden werd de diploma-uitreiking uitgesteld... vanwege de examenfraude op de school iben Galdoen. Volgens de inspectie is langer uitstel onverantwoord... omdat veel leerlingen in de problemen komen bij het inschrijven voor een vervolgstudie. De onderwijsinspectie doet nog onderzoek naar verdachte uitschieters bij de examenuitslagen... Wie alsnog wordt betrapt op fraude, wordt zeker gepakt, zegt deze Rotterdamse schoolbestuurder. Dan zullen die leerlingen hun diploma alsnog weer in moeten leveren... en daar zal de school in eerste instantie terugvorderen. En daar kan justitie, oftewel de politie natuurlijk ook een rol in spelen... want je kunt het ook gewoon thuis gaan ophalen. En vervolgens zal ook DUO, het orgaan van, het, van OCW, in de registratie het diploma als ongeldig uh, verklaren... en dat dus ook als zodanig registreren. Een Zeeuwse vrouw heeft een week lang het lichaam van haar overleden moeder... in de diepvriezer bewaard. Regisseurs vonden het lichaam in een huis in Kamperland op Noord-Beverland na een tip. De moeder woonde al 17 jaar bij haar dochter, die haar al die tijd heeft verzorgd. De moeder is ongeveer een week geleden een natuurlijke dood gestorven. Volgens een politiewoordvoerder handelde de vrouw uit verdriet... en wilde ze haar moeder langer bij zich in de buurt houden. Het weer wolkenvelden met in het oosten een kleine kans op een bui. In het noorden en noordwesten ook wat zon. Vanmiddag is het 16 tot 18 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking en kans op regen. Het blijft de komende dagen koel en wisselvallig. Vanaf zondag warmer en ook zonniger. Rijnan Zwaan bij de AWB. Hoe is het op de weg? Op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn daar staat verkeer even op de rem. Want bij de afrit voorst is een auto met aanhanger geschaard. De rechterrijstrook is dicht. En in de Koentunnel is ook een ongeluk gebeurd. De A10 West richting Den Haag staat 2 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. En wij gaan zo verder met Dit is de Dag. Blijf luisteren. Zijn jullie echt... KPN introduceert KPN 1. De 1 van eenvoud.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 The Investment Engineers. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbet Gutteke... Dit is de dag dat de gezondheidsraad adviseert... om de bestrijding van de ziekte van Lyme beter te organiseren. U weet wel, die ziekte die je kunt oplopen van die kleine zwarte griezel, de teek. Miranka Mut van de Lyme-vereniging. Is jullie strijd voor een betere behandeling van die ziekte nu ten einde? Uh, nee, helaas niet. Want? Uh, want uh, uh, uit het uh, rapport... Uh, daar staan een aantal uh, zaken in... Uh, waar we het helaas uh, niet mee eens zijn... Uh, dat gaat uh, vooral over uh, langdurige behandeling. Er zijn verschillende visies ten aanzien van de diagnose en uh, behandeling. Uh, die zijn er wereldwijd. En wij vinden dat het rapport eigenlijk uh, te weinig rekening heeft gehouden met de rechten van uh, de patiënt. En verder aan tafel de enige vrouwelijke wielerpresentator en journalist van Europa, José Been. Met haar praten we over de vraag waarom we ondanks al het slechte nieuws over hard fietsen... met z'n allen toch weer vanaf volgende week naar de Tour de France gaan kijken. En groot medisch nieuws is natuurlijk dat een vrouw dankzij een chip in haar oog weer kan zien. Henk Stam mag haar begeleiden en hij vertelt daar zo meteen over. En moeten we al die mensen die hun kinderen weigeren in te enten tegen mazelen niet gewoon dwingen dat te doen? Huisethica Guylaine van Tiel weegt het voor ons af. En live muziek is vandaag van de band Trinity. En u kunt reageren op Twitter met de hashtag DDD. Of ga naar de website ditistedag.nu. We gaan het hebben over de ziekte van Lyme. Een half miljoen mensen zouden die onder de leden hebben. En dat is geen pretje. Ziekte van Lyme. Dat is een infectieziekte die door een tekenbeet wordt veroorzaakt. Na ongeveer een week is de thee klaar en volgezogen. Bloed is hun enige voedingsbron. Als de ziekte van Lyme niet snel wordt behandeld, kan deze leiden tot huidaandoeningen. Waarbij mijn huid voelde alsof ik het me verbrand had. Ernstige gevrichts of zenuwklachten. Het was vooral zenuwpijn. Bij een acute antibiotica-kuur kan de Borrelia bacterie bestreden worden. En zo ook de ziekte van Lyme. Steven Lamberts, goedemiddag. Meneer Lamberts, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u bent de voorzitter van de commissie van de Gezondheidsraad... die advies heeft gegeven over deze ziekte. Artsen en lyme waren het oneens over diagnose en over behandeling. En de Tweede Kamer die had u om advies gevraagd. Om eens te beginnen bij de diagnose. Is het niet gewoon een kwestie van letten op een rode vlek rond de beet... of is het ingewikkelder? Uh, ja, u heeft daar gewoon gelijk in. In de 60 tot 80 procent van de gevallen... Uh, vind je wanneer je een tekenbeet hebt gehad in de... en je hebt de ziekte van Lyme... wat maar een hele kleine kans is overigens als die teek zich heeft vastgebeten in je huid. Uh, in de follow-up krijg je dan naar een dag 6, 7, 8... een ronde, rode, zich verspreidende plek. En de combinatie van een tekenbeet en deze plek is zo duidelijk... dat eigenlijk elke huisarts dat herkent en meteen standaard antibiotische therapie voorschrijft... Ja. Maar de, de testen, heb ik begrepen, de, dat die niet overal hetzelfde zijn... en dat daar onduidelijkheid over bestaat. Ja, de, dat is een groot probleem. En wij zijn het daar ook uh, met het burgerinitiatief eens... dat in die gevallen, wanneer je moet overgaan tot het testen... en gelukkig is dat maar zelden het geval... want nogmaals, in de dagelijkse praktijk gaat het om de dekenbeet... en de ach, klassieke symptomen... Uh, nou, dan moet je dus gaan testen en het merkwaardige is dat het menselijk lichaam vrij traag reageert op die infectie met deze bacterie, waardoor je in de eerste vier, zes weken daarna nog uh, wisselende testresultaten kan ja. krijgen. En wat adviseert u dan? Nou, We hebben vastgesteld dat er in Nederland uh, een uh, stuk of drie, vier verschillende serologische testen worden gebruikt en dat je situatie kan hebben, dat je in de ene test een positieve en in de andere test een negatieve uitslag hebt. En ons advies is om heel snel bindende standaardisatie van de in ons land gebruikte testen uit te voeren. Ja, dus in ieder geval duidelijk dat er één test of in ieder geval nou ja, dat daar een afspraak ja, over wordt gemaakt. Maar er is, er is nog iets meer. Ja. Uh, overigens, de initiatieven daarover lopen al heel duidelijk. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en uh, de microbiologen zijn al heel ver in een consensus hoe ze dat gaan doen. Mm -hmm. Maar wat er echt ontbreekt in die diagnostiek... is een test waarbij je uh, eigenlijk direct inzicht krijgt... in de vraag of je nog een actieve... Of in het verleden doorgemaakte infectie nou ja. hebt. En dat heeft met de behandeling, dat heeft voor de behandeling weer consequenties. En dat kan ja, het heeft enorm veel consequenties ook voor de patiënt om te begrijpen in welke fase hij of zij verkeert. Ja. En die test is op dit moment niet beschikbaar, hoewel er wel initiatieven zijn, niet alleen in Nederland maar ook in andere landen, om zoiets te ontwikkelen. Ja. En wij adviseren heel krachtig aan het Parlement om de minister opdracht te geven om onderzoek naar zo'n test bevorderen. Oké, okay, dat is duidelijk. Het gaat op het gebied van testen dan over het behandelen. Daar gaat het ook over in uw rapport. Uh, Lyme is goed te behandelen met antibiotica, maar bij een aantal patiënten blijven de klachten. Uh, adviseert u ook dan om patiënten langer te blijven behandelen met antibiotica of wat is uw advies? Uh, dat advies is uh, niet zo simpel. Na elke belangrijke infectieziekte, of het nou een longontsteking of bijvoorbeeld de ziekte van pfeiffer is, dan heb je in die acute fase hele kenmerkende symptomen, maar iedereen die ernstig ziek is geweest, heeft daarna een fase waarin hij of zij aan het herstellen is. En in die periode ben je moe, je lustloos, apathisch, je hebt wat hoofdpijn, spierklachten, gewrichtsklachten, soms lichte koorts. En dat is een fase die overigens niet kenmerkend is voor de ziekte van Lyme. Zoals ik zei, het komt eigenlijk naar alle grote infectieziekten voor. En in die fase is er uh, vaak misverstand of zelfs controverse tussen de behandelaar en de patiënt... Hm. over de vraag of het nuttig is om uh, aanvullende antibiotische ja. therapie te volgen. En Wat, wat is uw advies dan om die, om die onduidelijkheid op te heffen? Ja, we hebben daar uh, heel lang uh, over gepraat. We hebben daar ook uitgebreid het uh, ervaringsperspectief van patiënten en artsen uh, bij uh, aangehaald. En wij willen voorstellen om af te stappen van de term... Chronische Lyme. Hm. En in de plaats daarvan zou we willen voorstellen om ten aanzien van de behandeling met antibiotica. de patiënten op te delen in zes groepen. Oké, okay, nou die hoeft u niet allemaal te noemen, want daar ontbreekt de tijd voor. Nog één punt wat ik u voor wou leggen, wat ik ook in uw rapport vond. U adviseert ook cognitieve gedragstherapie voor mensen die uh, de ziekte van Lyme hebben. en daar ook langdurig ja. nog last van hebben. Waarom is dat? Ja, dus je kan dus in de situatie terechtkomen dat je wel adequaat behandeld bent met antibiotica. En toch nog die niet kenmerkende klachten die ik u net noemde van moeheid en apathie eh, blijft houden. En op dit moment eh, bieden wij als eh, behandelaars eh, niet aanvullende therapie aan. Terwijl wij bijvoorbeeld bij vrouwen met borstkanker naar chemotherapie, die eigenlijk identieke symptomen hebben, heel veel succes hebben gevonden van die zogenaamde cognitieve gedragstherapie. En dat lijkt een heel ingewikkeld woord. Maar het is niets anders dan wat psychologische begeleiding... klachtgericht, zodat uh, hij of zij kan leren om met die klachten om te gaan. Okay, we gaan even... En wij, en wij ja? willen dus heel graag uh, dat er in Nederland een onderzoek komt... in de context van de Lyme om te kijken of dit type... Deze type behandeling ook effectief is. Goed, we gaan even naar Miranka Mutt. Ja. Het is allemaal begonnen met jullie burgerinitiatief, ja. hè? de ziekte ja, dat van Lyme. In 2010 ja. in de Kamer geweest met heel ja. veel handtekeningen, en nu ligt er drie jaar later een rapport van de Gezondheidsraad. Ja. U zei net al aan het begin van de uitzending: we zijn niet helemaal blij met dit advies. Wat, wat is het punt waar u niet blij mee bent? Um, uh, nou, zoals uh, net uh, wordt aangegeven... Uh, gaat over niet-kenmerkende klachten... zoals ernstige vermoeidheid, ernstige hoofdpijn. Uh, daar hoort ook bij geen licht en geluid kunnen verdragen. Prikkelbaarheid, stemmingstoornissen, uh, slaapstoornissen. De patiënten hebben vaak zenuwpijnen en spier- en refrigspijnen. Uh -huh. Die klachten komen zowel voor de behandeling uh, voor als na de behandeling. Dus de suggestie uh, dat dit uh, uh, klachten zijn uh, uh, die, die postinfectieus zouden zijn... die bestrijden wij. Ja. En wij zijn ook van mening dat deze klachten, dit symptomencomplex... juist wel kenmerkend is voor de ziekte van Lyme. En ook uit onderzoek blijkt dat deze uh, klachten uh, reageren op antibiotica-behandeling en ook op uh, langdurige antibiotica-behandeling. Ja, dus dus da daar ging het net ook over. Hè? Dat, mm -hmm. dat wordt gezegd, Nou, we, dat adviseren we niet per definitie... maar we, dat kan in overleg met een arts eventueel plaatsvinden. Ja, ja. Vindt u dat niet voldoende? Uh, daar is men uh, nog wel genuanceerd in. Uh, dat het in overleg met een arts... Hè, kan er eventueel een behandeling ingezet worden. Maar tegelijkertijd staat ook in het rapport uh, dat men uh, langdurige behandeling... op dit moment uh, uh, eigenlijk uh, niet adviseert. Uh, dit terwijl er tegenstrijdige onderzoeksresultaten zijn... en je patiënten geen behandeling kan onthouden... Uh, op, op, op dit moment. Op basis van. Uh, van onderzoek wat er nu tot nu toe is gedaan. Ja, van ja. het onderzoek wat er is gedaan. Ja. Het, het punt van uh, de, de diagnose. dat daar een eenduidige test voor moet komen. Ik neem aan dat u daar wel over te spreken bent. Daar ben ik zeker over te spreken. Uh, er moet inderdaad een uh, test komen. die de, een actieve infectie uh, zou kunnen aantonen. En nu uh, maakt men gebruik van indirecte testen. Alleen waar we niet over te spreken zijn. Uh, Um, dat er wordt aangegeven dat alleen bij vroege Lyme in de eerste uh, acht weken uh, een test fout negatief kan zijn. Uh, wij uh, vinden dat deze testen ook bij late Lyme en dat ervaren patiënten ook uh, fout negatieve resultaten kunnen geven. Dus ontoereikend zijn. Uh, dan loopt een patiënt dus door met zijn klachten. Uh, en blijkt later toch de ziekte van Lyme te hebben hmm. en uh, loopt dan uh, gezondheidsschade op. Ja. De cognitieve gedragstherapie, wat vindt u daarvan? Ik zag u namelijk een bepaalde blik hebben op het moment dat dat woord <laughs> ja. viel. Dus ik, ik kreeg de indruk dat u daar niet erg uh, om staat te springen. Uh, nee, uh, wij vinden het uh, geen zin hebben patiënten met chronische klachten richting cognitieve gedragstherapie uh, te sturen. Uh, wij vinden dit onredelijk. Uh, er is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor dat dergelijke uh, therapie voor chronische Lyme-patiënten werkt. Uh, nog sterker, in de praktijk uh, blijken de patiënten er niets mee op te schieten... En zelfs uh, er vaak slechter aan toe te raken. Wij krijgen veel klachten over deze therapie. Omdat patiënten nu ook al na een standaard behandeling... wanneer zij uh, niet opknappen, die kant uh, op gestuurd ja. worden. En daar zijn de patiënten zeer ontevreden ja. over. Omdat het niet werkt, dus maar zonde ik, van het geld. Ja, ja. Ik constateer toch eigenlijk wel dat het rapport wat er nu ligt... van de Gezondheidsraad op geen enkele wijze overeenkomt zo ongeveer... met de wensen van het uh, burgerinitiatief. Waar is het hier fout gegaan? Um, ja, er, er zitten ook goede punten oh, in. Okay. Er zitten wel ook yeah. goede punten in. Uh, zoals, uh, nou ja, dat de diagnostiek verbeterd moet worden, de test... en dat er meer aandacht moet komen voor teken co infecties Maar waar het naar onze mening uh, mis uh, is gegaan, dat men toch... Uh, te veel eenzijdig vanuit één een bepaalde opvatting heeft gekeken. En zoals ik in het begin al aangaf, er zijn verschillende onder, wetenschappelijk onderbouwde opvattingen bij de ziekte van Lyme. Uh, twee stromingen. Uh, en er is er maar naar één geluisterd, zegt u in feite. In ja. feite wel. Ja. In feite. Begrijp ik het zo dat jullie zeggen dat de, de Gezondheidsraad... Hè, wat eigenlijk het mm -hmm. belangrijkste orgaan in Nederland is... op het gebied van uitzoeken van wetenschappelijk bewijs... voor uh, medische vraagstukken. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat wel een gezaghebbend orgaan is. Maar dat jullie zeggen wat wij willen als patiënten... Mm -hmm. dat hebben zij niet gezien. Maar is dat dan een deel van de wetenschap wat zij over het hoofd hebben gezien? Um, nou, wij zeggen ze hebben het te weinig gezien en te weinig belicht. Uh, we vinden dat er een, een deel uh, inderdaad over het hoofd is gezien... maar ook niet helemaal juist is gewogen. Want op het moment dat er nog veel onzekerheid is bij een ziekte... en tegenstrijdig wetenschappelijk onderzoek... dan heeft de patiënt gewoon recht op een keuze bij de behandeling. En wij vinden dat de patiënt dat recht te weinig krijgt. Maar de patiënt kan toch niet kiezen voor een behandeling die niet werkzaam is? Dat is alleen maar schadelijk. Een dokter die moet juist een behandeling uh, onderbouwen... en bewijs hebben om hem uh, toe te passen... in plaats van uh, te beginnen met een behandeling waar onvoldoende bewijs voor is. Nou, uh, u zegt dat het schadelijk is... maar er een aanzienlijk deel van de chronische Lyme-patiënten knapt uh, in de praktijk op van een langdurige behandeling. Oftewel heeft daar enorm veel baat bij. Dus dan kan je natuurlijk niet zomaar zeggen dat het schadelijk is. Goed, we gaan het hier bij laten. We gaan naar Londen, naar Wimbledon, naar Mark Brasser. Hallo Mark, valt er nog wat te genieten... door de slechte resultaten van Nederland... afgezien even van Igor Seisling? Nou, het is tot nu toe een vrij treurige dag op Wimbledon. Want de zieke boeg die loopt helemaal vol. En de dag moet nog, ja, zeg maar, beginnen. Laten we het lijstje maar eens even afgaan. Victoria Azarenka, de nummer twee van de plaatsingslijst bij de vrouwen. Kwam in de eerste ronde ten val. Liep daar al een blessure op aan haar been. Nou, kon die wedstrijd nog wel uitspelen. Maar ja, is niet fit genoeg om vandaag in actie te komen. Zij ligt er dus uit. Dan hebben we Steve Darcy. De man die in de eerste ronde Rafael Nadal uitschakelde. Darcy de Belg schouderblessure komt vandaag niet in actie, heeft opgegeven. John Isner, de man van de Marathonpartij hier een, een paar jaar geleden... stond vanmorgen twee games op de baan, uh, knieblessure uh, heeft opgegeven. En zojuist ook nog Radek Stepanek, wat toch wel een lastige speler is op gras. Hij uh, ook met een uh, blessure van de baan. Dus ja, het is een beetje kommer en kwel uh, om het zomaar te zeggen. En uh, de medische dienst draait hier uh, over uren. Daardoor zijn er allemaal wat, wat, wat wijzigingen in, het, in, in de schema's, in, uh, in de Banen. Anna Ivanovic gaat nu bijvoorbeeld uh, zometeen spelen op het Decent Akkoord. Daar was ze helemaal niet gepland, maar daar komt ze nu toch te spelen. En op dit moment, en dat is toch wel een, een, een aardige partij, uh, Leighton Hewitt staat op de baan. Won in de eerste ronde van Stanislas Wawrinka, maar heeft in de tweede ronde enorm veel moeite met Dustin Brown. 6-4, 6-4 de eerste twee sets voor Brown, en uh, die leidt in de derde set met uh, 5-4. Het zou dus wel eens een exit uh, kunnen gaan worden naast al die grote namen die al afgevallen zijn uh, vanwege blessures. Ook wel eens een exit kunnen zijn vandaag voor Leighton Hewitt. Goed, en dat zei Mark Brasser. En van tennis gaan we naar wielrennen. Want dit weekend begint de hele poppenkarts weer. En alsof er niets is gebeurd afgelopen jaar... gaan we weer massaal voor de tv zitten... om te kijken naar de Tour de France. Dat kan niet goed hoor. Dus. Slijt die bochten weer mooi aan. De zon begint weer een beetje te schijnen. Maar niet voor de renners die hier zitten, want zij zijn gelost. Kom op jongen, jij gaat nu tempo maken in de afdaling. En vroem die zo'n pufgebaar maken, want ik ben helemaal hele kapot. Kapot. kapot. Wij hebben het beeld dat de overgrote meerderheid van de toppers... structureel doping gebruikte in de belangrijke wedstrijden. Ik heb ook uh, doping gebruikt, ik heb uh, epil gebruikt, kortisone gebruikt. Het meest geraffineerde, professionele en succesvolle dopingsprogramma... dat ooit in de sport heeft bestaan. Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Zwaar, maar wel mooi. De Tour is altijd mooi. De Tour is altijd mooi, dat zei Johnny Hogeland. Uh, is dat nog wel zo, José Been? Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, natuurlijk is dat nog steeds zo. De Tour is meer dan alleen 198 man op een fiets. De Tour is show, de Tour is vakantie. Of vakantiegevoel, de Tour is, is emotie, drama, prachtige beelden van het land. Het is zoveel meer dan alleen wielrennen. Je bent de enige vrouwelijke wielercommentator in Europa. Je werkt bij Eurosport. Uh, bijna elke dag, afgelopen week ook, komen de dopingverhalen naar boven. Vorige week Winnie Zorg zorgdragen. We hoorden haar net nog even... Is de Tour dan nog wel leuk, met al die dopingverhalen? Dan moet ik zeggen dat het inherent is aan de week voor de Tour. Dan pakken grote kranten en dan met uh, voorsprong altijd Lee Kiep altijd uit... met enorme spreads over doping. Om de stemming even lekker uh, in te zetten. Ja, een standaard verhaal. Uh, week voor de Tour, eerste rustdag, tweede rustdag... altijd grote dopingverhalen, want uh, dat trekt aandacht. Deze keer was het Laurent Jalabert. En dan hebben we het over de Tour van 1998, de Vestina Tour. Waar je gewoon kunt zeggen dat 99% van de renners daar... Ja. Uh, op EPO reed, want dat was toen nog niet opspoorbaar. Maar de Tour blijft mooi en overal in mijn omgeving. Maar hoe kan het mooi zijn als er 99% dopinggevallen zijn? Ja, maar dat was toen. Oh, dat, is, dat is 2013. Oh, nee. Nee, nee, ik zeg niet dat het, ik zeg niet dat het is geen 99% meer is. Ik zeg over... niet dat het nul is. Het zal nee. nooit nul zijn. Overal zullen mensen altijd blijven bedriegen. Wat is je inschatting voor 2013? Ik kan daar geen zinnig woord over, over zeggen. Ik weet alleen dat, dat um, de wielersport of de sport in het algemeen, moet ik heel duidelijk zeggen. Want de afgelopen weken hebben we ook menig Olympisch kampioen... menig Europees atletiek kampioen betrapt zien worden. Maar dat staat niet op de voorpagina van de L'Equipe. Dat nee. staat niet op de voorpagina van de Telegraaf. Maar en dat wielersport is doping. Ja, maar wielersport is ook meer dan doping. En de mensen hier aan tafel kijken jullie nog? Kilijn, kijk je naar de Tour? Ja, ik heb echt een haat liefdeverhouding verhouding met de Tour. Ik denk altijd: dan ben ik er weer in getrapt? Dat ik al die dopingrenners toch. Elke keer val ik weer voor zoals ze daar op die man van toe rijden. En dan denk ik maar: achteraf denk ik, elke okay, keer waar heb ik nou naar gekeken. Dus ik heb een complexe verhouding met de Tour. Ja. Maar ik denk dat ik toch wel weer ga kijken dit ja. jaar. En Stan, ben jij een liefhebber? Als de kans op om te kijken, zal ik dat zeker niet laten. Ik, een kleine opmerking: als natuurlijk iedereen doping gebruikt, is het voor iedereen even zwaar. En dan komt ja. toch weer de emotie, de pijn en de ellende. Wat ja, ermee Maar dat is, dus, maar dat is toch is niet Gefopt. Dan word je gefopt als kijker en als luisteraar. Maar dat klopt niet, José? Nee, het, het verhaal van het level playing field, wat er gezegd wordt als iedereen doping of iedereen EPO gebruikt, um, is het overal hetzelfde. Dat is niet zo. Als je geen ondergaat, bij de een slaat het aan, bij de ander niet. Iedereen heeft een complexe genetica. Bij de een gaat de nieuwe genetische doping als een speer en heb je 15% um, extra, en bij de ander is het misschien 8. En in de wielrennen rij is 7% verschil heel erg veel. Ja. Je zegt in aanloop naar de Tour komt er meer naar boven. Vorige week een nieuw boek van twee NRC-journalisten... over de Rabobank-ploeg. Michael Bogert, die zo bloed hebben gekregen van zijn broer Rini net voordat hij La Plagne moest beklimmen in 2002. Opmerkelijk verhaal toch ook weer? Ja, ik heb het boek niet gelezen. Ik heb het alleen in de media gehoord. Waarom ik... heb je het boek niet gelezen? <laughs> Dat er al zo'n stapel boeken ligt. Ja, als <laughs> wielerjournalist. Ja, ik heb vakantie. Nee, het is, uh, nou, ik, ik, wil niet, ik wil niet alleen over doping lezen. Ik wil je, niet alleen over doping praten. Dat is het. Je schuift het een beetje van je af. Nee, dat is niet, je moet je ogen er niet voor sluiten. Het probleem bestaat nog steeds levensgroot. Ja. De wetenschap, en dan de sportwetenschap... zal altijd een stapje voor zijn op de dopingautoriteiten. Er zal altijd, kijk maar eens op bodybuildingsfora. Dan zie je meteen de nieuwste dingen die daar voorbij komen. En dat zijn ook dingen waar wielrenners op kijken. Maar dat zijn ook dingen waar... Vorige week weer zes uh, gewichtheffers in Turkije. Ja, maar even terug ja. naar de wielersport. Te, ja. Toch, je moet je Het over de niet voor, voor sluiten. Het gaat om de balans. Ja, hoe, hoe doe je dat als commentator? Als er bijvoorbeeld een, een renner is volgende week... nou, je, je bent dan niet uh, in functie. Maar stel, je zou commentaar geven... iemand heeft een opmerkelijke prestatie... Durf je het dan aan om toch je vermoedens te uiten dat er misschien EPO in het spel is? Ik heb het meegemaakt. Ik heb uh, vorige maand ja, in april de Ronde van Turkije gedaan. De Ronde van Turkije werd gewonnen door een jongen van een continentale ploeg. Nu heb je drie niveaus in het wielrennen. De World Tour, dat zijn de renners die de Tour rijden. Pro-continentaal, dat zijn ook nog profs. En continentaal, dat zijn de halve amateurs om het zo maar te zeggen. De jongen reed op het buitenblad omhoog op een klim... terwijl alle jongens uit de World Tour dat niet konden. Ja, dan kijk je daarna en je weet dat het niet klopt... Nee. Maar je kunt niet zeggen, die man heeft gebruikt. Dat kun je gewoon niet doen. En hoe heb jij het toen wel verwoord? Ik heb het verwoord als het op, dat, het, dat het een opvallende prestatie was... waar nog lang over gesproken zou worden. <lacht> maar, en... maar, maar, maar doping of EPO, die twee woorden vielen niet? Het kan gewoon niet. Ik weet van mijn collega... Het kan niet? Nee, je kunt niet iemand schuldig bevinden voordat jij hard bewijs hebt. Maar je hebt. kan toch zeggen, het zou best wel eens zo kunnen zijn dat... Ja, maar dat kan iedereen die naar wielersport kijkt... Ja. Over, het, het is, het is maar een ik nare... vraag je dit omdat veel mensen dat natuurlijk naïef vinden. Hè. Uh, dat is ook de kritiek naar bijvoorbeeld je collega Mart Smeets. Hij heeft het nooit over gehad. Sterker nog, die beweert... Ik wist het ook niet. Kijk, nou, als je afgelopen maand had je het... Uh, de wereld Draait door, miste Gerard Spong tegen Peter Erfries over die moordzaak van die Filipijnse vrouw die onder het toilet zou zijn gemetseld. Die man is vrijgesproken. Terwijl iedereen denkt, ja, hallo, die heeft gewoon zijn vrouw vermoord. Maar hij is vrijgesproken. En dat is een rechtsstraat. En dat geldt in de wielrennerarij ook. Als je gewoon geen bewijs hebt dat iemand gebruikt heeft... mag je je twijfels uiten. Je mag zeggen, dit is een opvallende prestatie. Maar je kunt niet van elke opvallende prestatie zeggen, dit is doping. Kielenne van Tiel? Nou ja, als ethicus denk ik, we weten allemaal dat er mogelijkheden er zijn... maar het komt erop aan dat je er geen gebruik van maakt. En die cultuur van je mag het niet doen en je moet het niet doen... en dus proberen daar ook zoveel mogelijk openheid in te betrachten... daar kunnen journalisten wel aan bijdragen, denk ik. In plaats van altijd op de vluchtheuvel te gaan staan... je mag iemand pas beschuldigen als je volledig bewijs hebt. Wat waar is, maar wat ook het heel gemakkelijk maakt... om het dan helemaal niet mee ja, te bespreken. Dat is een punt. He? Je voert de druk op uh, naar die wieler, uh, wielerstoel van... Nou. Als je doet, dan, dan word je gelijk al aan de hoogste boom uh, genageld. Ik ben van mening dat er een fundamenteel, fundamenteel verschil bestaat... tussen een wielencommentator en een wielerjournalist. Als je kijkt naar de onderzoeksjournalisten van het NRC... die het boek Bloedbroeders hebben geschreven... en een wielencommentator, zoals een Maarten Ducro of En zoals, zoals ik, jij bent? Ik ben niet een onderzoeksjournalist. Ik probeer een verhaal te vertellen. Ik probeer een entertainment te bieden. Van want, dat moment? Van dat moment. En dat is, denk ik, een heel verschillend beroep. Ja. Er zijn ook heel weinig journalisten... Onderzoeksjournalisten die ook commentatoren zijn. Goed. Uh, als enige vrouw in zo'n uh, zo wereld is dat lastig. Dat is anders. En dat is een, uh, dat is een je uitdaging. Bent dat is een ander woord ja. voor lastig. Nee, nee, het is. Het is, uh, het is. Ja, als je bij een persconferentie of bij een, een Presentatie, ploegpresentatie, persbijeenkomst komt, dan ben je de enige. Ja. Je hebt soms nog een vrouwelijke fotograaf. En da daar blijft het dan bij. Maar wie weet, kan je charmers nog in de strijd werpen zo af en toe. Het is een andere blik die je op het wielrennen uh, legt, denk ik, als vrouw. Wat, wat ga je verwachten van de komende toer? Nog Nederlandse successen? Dat hopen we natuurlijk altijd. En van wie uh, kunnen we dat verwachten? Nou, dan denk ik meteen aan Bauke Mollema. Dan denk ik aan Wout Poels, uh, Johnny Hogeland. Um, Danny van Poppel. Niet meteen een overwinning. Er zijn maar 21 overwinningen te vergeven. En 22 als je het eindklassement meeneemt. En daar zijn 198 kanshebbers voor. Dus een overwinning is zeldzaam. Maar er kan zeker mooi succes zijn. En dan zonder doping. Ik ga je niet garanderen dat deze Tour zonder doping is. Ik ga je garanderen dat deze Tour absoluut met doping is. Maar niet allemaal meer. Normaal begeleidt hij mensen die steeds slechter gaan zien. Maar voor het eerst mag Henk Stam een blinde begeleider die steeds beter gaat zien. We praten zo meteen met hem. Dit is Radio 1. Het is half drie, hier is Jobboot met het NOS-journaal. Premier Rutte ontkent dat de coalitie een akkoord heeft bereikt... over nieuwe bezuinigingen in de zorg. Volgens NRC Handelsblad is er op hoofdlijnen overeenstemming... dat het budget voor artsen en ziekenhuizen vanaf 2015 minder mag stijgen. Verder zouden de lasten van burgers omhoog gaan... in ruil voor lagere premies. Rutte spreekt ook tegen dat het Centraal Planbureau... delen van het bezuinigingspakket doorrekent... Tijdens de deelraadsvergadering in Amsterdam-Zuidoost... is gisteravond per ongeluk stilgestaan bij het overlijden van Nelson Mandela. De griffier meldde het overlijden van Mandela aan de voorzitter... die daarop besloot om een minuut stilte in acht te nemen. Mandela ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis in Pretoria.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 Middelbare scholen in Rotterdam mogen van de onderwijsinspectie diploma's uitreiken. Die uitreiking werd uitgesteld vanwege de examenfraude op de Iben-Galdoen-school. Langer uitstel is onverantwoord, zegt de inspectie... omdat dan veel leerlingen in de problemen komen bij het inschrijven voor hun vervolgstudie. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En Kees Kwak zit bij de ANWB en heeft verkeersinformatie. Fielers die staan op de A1 vanaf Hengelo naar Apeldoorn. Bij de Afrit Forst 2 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de ring A10, vanaf knooppunt Koenplein, 2 kilometer richting knooppunt de Nieuwe Meer. En op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... voor de afrit Berkel aan Rode Reis, 2 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, u luistert naar Dit is de Dag... met hier aan tafel Miranka Mut over de ziekte van Lyme... wielerpresentator José Been... ethica Guilenne van Tiel over de vraag... of we inentingsweigeraars moeten dwingen... En u, u kunt reageren via Facebook of Twitter met hashtag DIDD of via onze website ditistedag.nu. Een chip in het oog waarmee blinden weer kunnen zien. Het is, is nu voor het eerst dat ik van één persoon. Had. Science fiction of realiteit? Oh, dat ga ik nog even tien keer doen. Patiënten met retinitis pigmentosa. 8 seconden gebeurt er meer. Het zijn vooral lichtflutsen. En voor het eerst zag hij zijn vrouw. En zijn dochtertje. Op dit moment vooral uh, rood, oranje, wit. En de image which it provides uh, is then a little window to the world, like a passport Hier en daar wat blauw en wat groene erbij. But it's not een sharp image, it's black and white. Blinden die weer kunnen zien. Het is een uh, medisch wonder van formaat, zeker voor wie ermee geholpen wordt. En dat is mevrouw Riet Klerenbezem. Zij is de eerste Nederlanders, Nederlandse die het meemaakt. En Henk Stam, u bent optometrist van het Blindeninstituut Bartimaeus. en U gaat vanaf donderdag met mevrouw Klerenbezem beginnen met de revalidatie. dat ja, klinkt ontzettend spectaculair, zo'n operatie. Hè? Is, het nu hoop, is er hoop voor elke blinde in Nederland? Hey. Het is op dit moment alleen nog voor mensen die een vorm van nachtblindheid hebben, Retinis pigmentosa. Daar hebben we in Nederland ongeveer 4000 mensen van, waarbij we ongeveer wel geteld 500 mensen die blind zijn. Maar het is zeker niet voor iedereen die de RP. Uh, nog blindheid hebben uh, geschikt. Nee, maar u zegt ongeveer 500 mensen die, waar, die daarvoor in aanmerking zouden die, kunnen komen. Uh, in principe daarvoor een selectieprocedure kunnen ondergaan om te kijken in de loop der tijd of zij daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen. Ja, want mevrouw Klerenbezen, die wij zo ook nog even spreken aan de telefoon, die moest ook door een soort ballotagecommissie ja. heen. Wa waarom waarom moest zij voldoen? Uh, in ieder geval de criteria dat zij ouder zou zijn van dan 23 jaar. Uh, dat ze echt blind zou zijn. En zouden, dat er nog niet hier en daar nog plekjes in het netje zouden zijn. Uh, uh, uh, Gebruikt kunnen worden uh, die we niet over het hoofd of die we over het hoofd uh, zouden kunnen zien. En waarom is dat nodig dat ze echt helemaal blind moesten? Nou ja, omdat uh, mensen uh, nog steeds, ondanks de chip, zeer slecht zien blijven. Dus iedereen hoopt natuurlijk dat men heel gedeeltelijk weer uh, gezichten zouden kunnen zien. Dat is op dit moment zeker nog niet het geval. Dus ze gaan echt contouren zien, uh, vage, uh, bewegende beelden. En ze dus zullen in de loop der tijd door training, wat wij dus gaan doen, dat die, die, die punten die men gaat onderscheiden tot een beeld gaat vormen en dan ja, weer meer gaan waarnemen en uh, voorwerpen en onderwerpen kan gaan zien ja. en, en kan je dan zonder stok door het leven nee, in de die al onderzoek die nu plaats hebben gevonden de afgelopen jaren zullen mensen en zowel de stok als ook de hond uh, blijven gebruiken het is een ter ondersteuning van ja en dat is een heel mooi voorbeeld gisteravond in de studio kregen we nog te horen uh, van de brink ja dat klopt uh, dat was na de uitzending uh, uh, mevrouw Klerenbeesten was haar stok verloren op straat normaal gesproken voelde zij altijd met haar voeten of ze een stok kon vinden uh, de hond had ze bij zich maar ze kon hem niet vinden maar met de brink was ze wel weer in staat om de stok weer te kunnen vinden. Okay, ja. Nou, vond het is een mooi verhaal, verhaal, he? heel, mooi, heel mooi verhaal, ja. verhaal gisteravond. Mevrouw Verenbeezem, goedemiddag. Goeiemiddag. U bent aan de telefoon. U was gisteravond bij, uh, bij Knee van den Brink. Heeft u verhaal daar verteld? Heeft u veel reacties gehad? Ja, heel veel. Ja. Ja. wel dat, uh, <laughs> dat ik het amper kan verwerken. Ja, is dat zo? Ja. Ja. En, wa en wat zeggen mensen tegen u of wat hoort u? Nou, reacties op de uitzending, maar ook... Zoals mensen zoals jullie, vanuit de media, ja. die heel veel aan me vragen. Iedereen en wil op, u spreken. Op het persoonlijke vlak uh, mailtjes of berichtjes van mensen die ik jaren niet meer gezien heb. Ah, maar ja. dat, is, uh, dat is ook heel eigenlijk uh, leuk. Ja, ja. Ja. Nou bent u de eerste in Nederland die zo'n operatie heeft gehad. Ik kan me voorstellen dat het heel raar voor u is, want u kunt eigenlijk natuurlijk aan niemand vragen hoe het is. Hè? Ja, en dat is iets waar ik... Uh, uh, ja, ook eigenlijk wel een beetje tegenaan lopen. Want ik heb behoefte, behoefte om met heel veel mensen te toetsen. Hoe waren nu jouw eerste weken? Mm -hmm. En uh, dat, uh, ja, dat, uh, dat, dat vind ik kunt u... lastig. Ja, dat Terwijl kunt... ik weet dat de mensen die zo'n chip hebben. het resultaat is, is verschillend. Het is geen één, één resultaat. Het zijn in de een meer en ander minder resultaat. Maar toch zou ik wel uh, dat heel graag. Uh, hebben kunnen bespreken. Ja, nou, het, is heel, het is ook heel mooi, mevrouw Klerenbeest. U ja? zei ook gisteravond uh, in het voorprogramma... Eigenlijk dat u morgenochtend, als we gaan trainen... want we gaan morgenochtend vroeg beginnen... Dit met mijn collega uit Zwitserland... daar eerst een kwartier tot een half uur wilde gaan praten. Onder ja. andere ook over de ervaring. Vond ik vond het wel heel bijzonder dat u dat gisteravond ook tegen, aan, tegen mij zei... aan mij vroeg. Ja. Ja, dat klopt ook wel, denk ik. Ja. Ja. Mevrouw Klerenbeest, u kunt natuurlijk wel een rol gaan spelen... voor alle mensen die na u deze chip gaan krijgen. Dat ben ik me heel erg bewust, ja. ja. En, en daar bent u ook wel toe bereid... Jazeker wel. Ja. Ja. Nou, Henk Stam zei het al: vanaf morgen gaat, gaat u revalideren met hem. Wat, wat, wat verwacht u daar nog van? Nou, ik denk dat je het eigenlijk, ja, misschien wel zeker, zeker een half jaar. Ik merk nu dat elke dag eigenlijk wat meer signalen. Doorkomen. Het computertje dat ik aan een tasje zeg maar draag, daar zitten allerlei knopjes op van contrast of co lijntjes voor contouren. Of zwart-wit en wit zwart omgekeerd. Dat ben ik nu natuurlijk ook al heel erg aan het uitproberen om het zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Hm. En met het, het wat. Uh, uh, Henk Stam net ook al goed uit heeft gelegd... met de, de beperkte mogelijkheden daar zo efficiënt mogelijk mee leren omgaan... om er zoveel mogelijk uit te halen. En dat ja. is prettig om het samen zeg maar die ontdekkingstocht te gaan doen. Ja, daar is nog heel wat te ontdekken. Wat, ja. ho wat hoopt u te bereiken? Op welk niveau hoopt u ongeveer te komen? Of is dat niet te zeggen? Ja, ja, ja ik heb er wel goed over nagedacht. Ik, ik, ik, ik, ik ging vanuit van... In het, al, in het algemeen dagelijks leven wat meer gemak. Zoals net ook al goed uitgelegd werd. Je, alles blijft eigenlijk wat het is. En je hebt wat meer ondersteuning. Dus wat meer gemak in het dagelijks leven. En her en der onverwachte cadeautjes. Die hm. zich nu in die anderhalve week al voorgedaan oh ja? hebben. En die gaan zich gegarandeerd nog meer voordoen. Ja. En uh, dat is wat ik... Ja. Uh, van verwacht eigenlijk. Nou, ik wens u een hele goede revalidatie toe samen met Henk Stam. Want, Henk Stam, eh, normaal werkt u natuurlijk met mensen die steeds minder gaan zien. Ja, in en feite en nu... ben ik, ja, dat klopt. Ik ben opgeleid als uh, low vision specialist en wij zien goedziende mensen in een traject helaas terecht gaan komen in, uh, in een slechtziende vorm. Ja. Uh, en sommigen ook uiteindelijk naar een vorm van blindheid. Gelukkig valt die groep nog wel mee, maar wel zeer slechtziend. Dus wat ik vanmorgen ook in het, in het, het uh, voortrek heb gesprek, gesproken met de collega, van ja, normaal gesproken werk ik niet met, uh, met blinde mensen. Wel maar zeer slechtziende mensen. En van Kerenbeest wordt nu voor mij weer een interessant object. Ik zeg het onerbiedig, maar ik bedoel het niet zo. <laughs> maar wel een heel, heel mooi uh, iemand om eigenlijk in dit traject weer, uh, weer beter te kunnen laten zien. Dus ja. wij vanuit Bartimeus gaan dit traject nu in om van blind naar zeer slechtziend en hopelijk in de loop der tijd uh, ja, met meer mogelijkheden te kunnen laten functioneren. Ja, dat betekent voor u ook eigenlijk iets nieuws. Want ja, dat heeft heb, u ik, nog niet gedaan tot nu, nee, nu toe. Nee, dat klopt. Ik, ik, ik werk al bijna 30 jaar in de slechtziendenzorg. Ik heb denk ik zo rond 100.000 slechtzienden gezien. En uh, we krijgen nu een omgekeerde revidatie. En uh, ja, Bartiméz is daar ben ik heel blij mee dat we daarmee... onder andere met Zonnestraal Ziekenhuis uh, mee mogen samenwerken. Ja, ja, ja want, is een bijzonder da, project. Want dat, deze operatie is ook uitgevoerd door Zonnestraal. Hè, zonder ja. dat het al vergoed wordt. Dat zit ja, er even klopt. bij. Ik kan me voorstellen dat de emoties... want u zei net al, we gaan ook eerst maar eens even praten dat dat ook een heel belangrijk onderdeel ja, is van de revalidatie. Dat is uh, een van de dingen wat Bartje Mees in het voortrek heeft gedaan. We hebben een, een psycholoog, Charlie Schrooyen... die heeft uh, met alle mensen die daarvoor een eerste instantie in aanmerking zouden komen... Uh, hebben die vooraf psychologisch ook gescreend, uitgebreid bevraagd... en ook onder andere het verwachtingspatroon. Want ja, als iemand denkt, ik kan het gewoon weer redelijk gaan zien... dan valt het tegen en is iedereen negatief. En dat is ook het hele mooie bij mevrouw Klerenbeesum. Uh, ja, die, er heel, die staat daar gewoon heel helder en fris in en weet wat ze kan verwachten. Ook als het niet uiteindelijk het beeld zou geven wat iedereen zou hebben... Is het wel in ieder geval geprobeerd. En ja. daar kan ze ook uh, vrede mee hebben. Ja, u keek net ook al van ik hoef het verhaal eigenlijk niet meer te vertellen, nee. want zij doet het zelf al zo goed. Ja, ik wel. Ja, ja. inderdaad. Uh, er zijn dus meer uh, kandidaten. Er zijn ja. zo'n 500 mensen waarvan u zei, nou, die zouden ooit misschien in aanmerking komen. Zijn er al, staan er al mensen klaar voor een ja, operatie? Ja, de, de, de, het ziekenhuis Zonnestraat heeft drie chips uh, aangeschaft voor, uh, voor eigen kosten. De tweede patiënt is een aantal weken geleden al geopereerd. En over een 1, twee maanden zal waarschijnlijk ook de derde in geïmplanteerd gaan worden. En dat is tot op dit moment uh, het maximum wat we nu hebben gedaan. Ja. U zegt uh, eigen kosten. Hoe duur is het? Uh, voor zover ik weet kost het ongeveer 80.000 euro per chip. Zo. Ja. Dus dat is niet voor iedereen weggelegd? Als u het gaat dat iemand het zelf zou moeten gaan aanschaffen... dan kan ik dat in, uh, daarin meegaan. Uh, in dit geval heeft zonne Ziekenhuis het zelf uh, bekostigd. Ja. En ook ook. Ja. En, en, is, is er ook al een gesprek gaande met zorgverzekeraars om dit voor... D dit is, in de eerder traject is er al uh, gesproken met een aantal grote zorgverzekeraars. En die zullen, en ik kan er iets bij voorstellen... toen ik eerst al wachten wat de resultaten zijn. Ja, goed. Nou, ik wens u heel veel plezier met de revalidatie. Dank wel. Samen door. met mevrouw Klerenbezem. En de volgende die nog uh, daarna meter. gaan komen. Die staat weer gepland. Dank u. In dit is de dag ook vandaag live muziek. Vandaag de band Trinity. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ja, jullie zijn net terug uit Gambia en Senegal van een tour. Klopt, ja. Hoe was het daar? Warm. <laughs> ja, heel mooi. Ma maak je een mooi podium daar? Uh, het waren interessante podia die we hebben oh. mogen beklimmen. Een soort schafot was het daar. <laughs> <Ja>. <laughs> nou goed, jullie zijn leven teruggekomen. <laughs> ja, zeker. Als ik vraag, wat is nou jullie sound? Hoe, hoe zou je die omschrijven? Uh, inmiddels hebben we eindelijk uitgevonden hoe het nou heet en het is World Beat. Dus wereldmuziek met een poppy inslag. Oké, okay, en, ja. en waar komt dat gevoel van wereldmuziek vandaan? Uh, eigenlijk al heel vroeg uit onze jeugd. Opgegroeid in Peru, Zuid-Amerika. Dus veel Spaanse geluiden meegekregen van jongs af aan. En eigenlijk door heel veel te reizen komen er eigenlijk steeds meer continenten bij. Oké, okay, welk nummer gaan jullie nu spelen? We hebben een wensliedje voor alle mensen van de radio. Oh. En voor alle luisteraars van de ben radio. Ik ben benieuwd. Hier is Trinity. May you have may you have a roof over your head may your house be home to you your table filled with bread may you have a soft and silent sleep all through the night and your lover's heartbeat close holding you tight. may you have a roof over your head may your house be home to you your table filled with bread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 without may you have a full day's work to do and time to spend with all your children's keen to your lousy Every storm, a rainbow, every tear, a smile, every care, a promise, a blessing in each tribe, Every storm, a rainbow, every tear, a smile, every care, a promise, a blessing in each tribe. and cry with those around you near and far. May your heart be found by love that will survive in all the changing seasons of your life. A wall for the wind and a fire for the cold. A gold for the rain and a friend for the road. horen jullie straks nog een keer. Ik had eigenlijk nog wel even één vraag. Je zei Peru, Daar zijn opgegroeid in Peru. Wie ja. van jullie zijn er opgegroeid in Peru? We zijn er met vier mensen en ja. drie daarvan broertjes. Ja. En de drie broertjes, wij zijn opgegroeid jullie in Jullie zijn opgegroeid in Peru. En hoe, ja. kwam, hoe kwamen jullie daar terecht? Onze ouders die werkten daar in de zending, ontwikkelingswerk, uh, scholen, ge gezondheidszorg, dat soort dingen. Ja, ja. en vandaar dat in jullie. Lima, in, de hele grote in de grote stad. Vandaar, Williams, vandaar dat de stad die, die sound met jullie mee is gedaan. En, en wie, ja. wie, wie is broer van wie dan? Ik ben de middelste die. broer. Okay. En de zanger. En Johan, de gitarist. Mijn broer, oudste broer. Nou, de Joost luisteraar heeft hier niets aan. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. En dan is er nog iemand bij, die hangt er een beetje bij. En dan was een beetje Bert Bos, daar is op de bas. Oké, okay. en zijn ze een beetje aardig voor je, Bert? Ja hoor. De broers? Ja, Oké. Okay. wel. Goed zo. Ja. Nou, na, na drieën dan komen jullie nog een keer terug. Heel ja. graag, tot dan. Waar ligt nou wetenschappelijk en ethisch gezien de grens? Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Maar dat zit in een grijs gebied, dat vind ik een hele lastige. Ik vind het wel een zorgelijke ontwikkeling. Het is zoveel zo, zo ethische problemen. Zwart ja. wit. Vandaag dus met de Guy Lenne van Tiel. En we gaan het hebben over een lastig dilemma in entingswijgeraars. De mazelen. Volgens het RIVM mogen we spreken van een epidemie. De eerste verschijnselen van mazelen zagen ze op de school net na de Pinkstervakantie. VGD en het RIVM houden er rekening mee dat de komende tijd duizenden kinderen zullen worden besmet. En dat komt in de Bijbelbelt Belt vaker voor dan in de rest van het land. Maar nu gaan we vervroegd vaccineren. En het is niet voor de gehele populatie baby's, van 6 tot 14 maanden, maar voor een deel daarvan. De oproep geldt alleen voor gebieden waar veel mensen wonen die om religieuze redenen niet zijn ingeënt. Vooral in dit dorp gelovige gemeenschap en dan wil ik daar even liever niet naar de supermarkt, omdat ik weet uh, dat de kleine Joris uh, zijn prik nog niet gehad heeft. Etika en van Tilde, mensen in de Bijbelbelt, die nemen uh, een groot risico door hun kinderen niet te laten inenten. En de vraag is natuurlijk: is dat een te groot risico? Um, dat is inderdaad precies het dilemma. Um, mensen nemen risico's voor zichzelf en voor hun kinderen. En de vraag is wanneer is dat risico zo groot mm -hmm. dat de overheid bijvoorbeeld zou moeten ingrijpen. Um, nou, ten tijde van een... Uh, als er geen mazelenuitbraak is... dan zijn we het er eigenlijk wel over eens... dat dat risico acceptabel is. Dat is omdat er, ja. he, we, we dwingen mensen niet om dat te doen. En we zeggen, zolang de vaccinatiegraad in de populatie... in de hele bevolking... er voldoende mensen gevaccineerd zijn... is het risico om mazelen te krijgen zo klein... dat je niet kunt zeggen dat ouders een onverantwoord risico nemen... als zij hun kind niet laten vaccineren. Maar dat is natuurlijk een kwetsbaar evenwicht. Zijn, zijn we nu... In in de fase beland dat dat niet meer opgaat, vrijheid, blijheid... Um, Code oranje is het op dit moment? Ja, dat klopt. Nou, kijk, ik, ik denk wel dat, dat het uh, voor individuele ouders... daadwerkelijk een dilemma is of zij nou in deze situatie... hun overtuiging nog steeds zo zwaar weegt... dat zij ook hun kind nog steeds niet laten vaccineren nu. Die ouders die klinken nog steeds overtuigd, uh, overigens. Hè, als je ze toch ziet op het journaal. Of, uh... Ik denk dat er zeker ouders zijn die nog heel erg overtuigd zijn. Die groep zal er ook altijd wel blijven. Maar ik kan me toch niet anders voorstellen... dan dat er ook een groep ouders is die zelf ook bang is en zelf misschien ook wel twijfelt... hoeveel mag mijn overtuiging ja. mij en mijn kinderen eventueel kosten... en dat zij uh, ja, misschien toch wel gebruik zouden willen maken van die vaccinaties. En ik denk dus ook dat ook geloofsgenoten onderling elkaar de vrijheid moeten bieden... om die vaccinatie uh, toch te krijgen voor kinderen al. En, en voor ouders als dat nodig is. En, en dat noem je dan vrijheid, heel mooi. <laughs> Nou, kijk, er zijn mensen die doen een beroep op hun geloofsovertuiging... en zeggen, wij willen de vrijheid hebben om te kiezen voor niet vaccineren. Nou, dat lijkt mij het principe van wederkerigheid... dat je de ander, ook geloofsgenoten, ook de vrijheid moet bieden... om dat toch wel te ja. doen als zij tot de overtuiging komen... dat het toch niet zo zwaar weegt... dat, dat zij uh, ongevaccineerd hun kinderen door het leven willen laten gaan. Ja, ja er, er zijn wel eens uh, uh, uh, doden gevallen, hè? In 1999, 2000, drie doden. Ja. Zitten we nu in een soortgelijke situatie dat er inderdaad mensen kunnen gaan overlijden? Heb je enige idee hoe het zit? Ik ben geen infectiespecialist, nee. maar ik denk wel dat de mazelenuitbraak nu met 100 gemelde ziektegevallen, dat dat een hele serieuze uitbraak is. Dat we zien het ook aan de reactie van het RIVM, die extra vaccinaties gaat aanbieden. Ik denk ook dat het heel goed is dat ze dat doen. Voor jongere kinderen is dat, hè? Voor je, nou, iedereen kan een inhaalvaccinatie nee. halen, maar normaal gesproken krijg je eerste vaccinatie tegen de mazelen als je 14 maanden bent. En het RIVM biedt nu kinderen uit risicogebieden tussen 6 en 14 maanden al een vaccinatie aan om te proberen deze kinderen ook te beschermen tegen mazelen. Want zonder vaccinatie vanaf welke leeftijd loop je geen gevaar meer? Um, je loopt altijd gevaar om mazelen te krijgen. Het is zeer besmettelijk. Alleen het is wel zo dat uh, heel veel mensen worden uh, ziek van mazelen. Als je besmet bent, word je bijna altijd ziek. Alleen niet iedereen wordt heel ernstig of levensgevaarlijk ziek. Nee. Dat zijn met name de kwetsbare mensen die echt uh, ernstige complicaties kunnen krijgen van de mazelen. Ja. Zou je ook kunnen zeggen als overheid: uh, u bent gewoon verplicht om uw kind te vaccineren nu er een epidemie is? Dat kan. Er zijn landen om ons heen... waar überhaupt een bepaald pakket aan vaccinaties verplicht is. In België bijvoorbeeld. Um, in Duitsland uh, is er helemaal geen enkele vaccinatie verplicht... en is er ook niet een aanbod zoals wij dat hebben. Dus het verschilt nogal in de, ons omringende landen. Um, als overheid zou je er natuurlijk voor kunnen kiezen... om mensen te verplichten zich te behandelen. Dat doen we bij sommige infectieziekten. Hè. Als iemand open TBC heeft, dan is die verplicht om uh, zich te behandelen. Dat kan zelfs ook onder dwang uh, ja. gebeuren... Um, maar daarvoor moet de overheid wel uh, uh, ervan overtuigd zijn en ook kunnen beargumenteren dat het risico op schade zo groot is dat je echt dwang gaat toepassen. Nou daarvoor is natuurlijk bij de mazelen de vraag met een, een, een keer in de dertien jaar een uitbraak waarbij drie mensen overlijden. Is dat risico zo groot en daar kunnen we met z'n allen over discussiëren dat je daarvoor mensen zou mogen dwingen? Nou. Ik ben geneigd om te zeggen van niet. Maar drie doden, dat, is toch best, ja. dat zijn er toch wel drie? Dat zijn er zeker drie. Ik, bedoel, ik zou de mazelen absoluut niet willen bagatelliseren. Ik raad ook iedereen aan om zijn kinderen tegen mazelen te vaccineren. Maar het gebruik van dwang door de overheid... Um, om een bepaalde medische behandeling te ondergaan... dan moet er echt een heel belangrijk, zwaarwegend risico zijn... En uh, de mazelen kan ernstig verlopen. Het is ook zeer besmettelijk. Maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon ziek worden van de mazelen. En uh, vergelijkbaar uh, uh, met de griep een tijd ziek zijn. En daarna ook weer beter worden. Josse Been, hoe luister jij hiernaar? Ja, dit gaat natuurlijk over heel orthodoxe kerkgemeenschappen. Dit gaat over de gereformeerden ja, in de gereformeerde volksmond. Die geloven in godsvoorzienigheid. Klopt. En daarom laten zij hun kinderen niet inenten. Ja. Ik denk dat je druk vanuit de overheid... dat het een heel erg moeilijk snijvlak is met religieuze vrijheid... En um, druk vanuit de overheid. En natuurlijk, ik kan me voorstellen als jij in een gebied woont waar veel orthodoxe mensen wonen, zoals in de Bijbelbelt... en jouw kind is wel gevaccineerd en uh, pietje om de hoek niet, dat je daar angstig van wordt. Maar toch, ja, de vrijheid, dat gaat natuurlijk ook vanuit de kerk. Hè? Mensen geloven vanuit de kerk dat er niet gevaccineerd moet worden, want God zorgt voor hen. En dus ik denk dat mensen die vrijheid helemaal niet nodig hebben om wel of niet te beslissen. Die dat besluit hebben ze al genomen. Nou, ik, ik denk inderdaad, en ik heb daar allemaal geen bewijs voor... maar ik kan me zo voorstellen dat er een hele grote groep is... Die, of een groep is, hè, want het is al met al zijn het ongeveer 200.000 mensen... dus blijft een kleine groep eh, die bewust niet gevaccineerd is. Um, maar ik denk toch dat tijdens zo'n mazelenuitbraak mm. dat ouders van jonge kinderen zelf toch, toch ook, denken, toch ook ja. bang worden... en denken, wat nou als mijn pasgeboren baby dadelijk de mazelen heeft? Hè? Je kind zal koorts krijgen, je wordt daar misschien... Ik denk dat het heel goed is dat kranten zoals het Reformatorisch Dagblad... bijvoorbeeld publiceren over het belang van mazelenvaccinatie. Om toch de opinie een beetje te beïnvloeden. Om toch te kijken of ook de mensen die twijfelen... toch ook de vrijheid hebben om wel te kiezen En misschien ook om het überhaupt te melden. Want je had het net over honderd meldingen. Maar misschien zijn dat er wel meer. Um, ja, er wordt gezegd niet iedereen die mazelen heeft gaat naar de dokter. Dat doen mensen denk ik niet om allemaal stiekem te zijn, maar ook misschien realiseren mensen zichzelf soms niet dat het de mazelen is wat ze hm. hebben. Als er iemand met mazelenverschijnselen bij de dokter komt en die constateert mazelen, is die verplicht om dat snel te melden bij de GGD. Er is een meldingsplicht voor mazelen. En andersom is het niet een beetje egoïstisch. We hoorden net aan het begin een, een mevrouw, die kwam uit het NOS-journaal, die zag ik een paar dagen geleden. Die zei van ja, ik ga niet meer met mijn zoontje naar de supermarkt. Mijn zoontje heeft de prik nog niet gehad, moest nog komen. Zij was verder niet uh, orthodox christelijk. Ja. Maar ze wilde niet dat haar kind gevaar liep. Ja. Is het niet egoïstisch van die mensen die op principiële gronden hun kinderen niet inenten om anderen te besmetten? De, de, dat gevaar is er. Dat gevaar is er. En um, kijk, je kunt natuurlijk zeggen: ik neem als persoon een bepaalde ruimte in met, met, met mijn overtuiging, die, eh, waardoor anderen ook een risico kunnen ja. lopen. Nou, dat moet je voor jezelf. Dat je het voor je eigen kinderen het risico ja. neemt, maar. Um, alleen soms kunnen overtuigingen van mensen zo sterk zijn dat ze die ruimte ook mogen hebben. Dat is uiteindelijk toch de essentie van vrijheid. Dat je iets mag doen, natuurlijk tot een bepaalde grens. Dat je anderen niet echt schade berokkent. Um, uh, nou ja, ook hier ligt. Besmettelijke ziekten zijn in dat opzicht uh, uh, een, een probleem. En we hebben voor bepaalde besmettelijke ziekten afgesproken dat je daarmee zo'n groot risico loopt, ook voor anderen, dat dat niet mag. Um, hier valt dit nog binnen, binnen de vrijheid. En uh, nou, dat, uh, tot nu toe is dat te handhaven. En de vraag is uh, hoe dit verder gaat, of dat in de toekomst ook zo zal zijn. Soms even gaan we praten over een park. Naast het Kremlin moet het worden aangelegd. En misschien gaat dat wel gebeuren door een Nederlandse architect. Straks na drie uur praten we met hem.